Binnen dertig dagen worden nu presidentsverkiezingen gehouden. Vice-president Maduro is waarnemend president. De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lakin... heeft zijn medeleven betuigd aan de familie van Chavez en het Venezolaanse volk. Chavez heeft getoond een echte vriend van zijn volk... en van alle Zuid-Amerikaanse landen te zijn, zegt Lakin. President Boutersen heeft sinds hij in 2010 werd gekozen... een sterke band met zijn ambtgenoot opgebouwd. Kort na Bouters' aantreden bracht Chaves een bezoek aan Suriname... en werden samenwerkingsovereenkomsten op economisch gebied aangegaan. Minister Dijsselbloem van Financiën maakt in de tweede helft van deze maand... een nieuwe ronde langs alle partijen. Premier Rutte zei in de Tweede Kamer dat het kabinet weer op zoek gaat... naar bredere politieke steun als het polderoverleg van vakbewegingen... en werkgevers klaar is. Dijsselbloem voerde vorige week al verkennende gesprekken met de oppositie...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 Gorkum richting Nijmegen in beide richtingen. bij Tussen het knooppunt Del en de afrit Leerdam. En er zijn daar omleidingen ingesteld. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Nog steeds wakker. Het Teun Verstegen en direct van 6. Goedenacht. Welkom terug. We zijn nog steeds wakker na een enerverende dinsdag 5 maart 2013. De dag waarop de band MTB bij ons nog steeds in de studio speelt... en zometeen nog twee nummers gaat doen. En we zo gaan praten over snelwegverlichting... want daar heeft Rijkswaterstaat weer nieuwe plannen mee. Dat zometeen, maar we beginnen met een bijna-domper voor D66 in Amsterdam. Lichte teleurstelling bij D66 gisteravond. Toen ze hoorden dat ze buiten de boot vielen voor de Amsterdamse Gapride. Er was voor hen geen plek om mee te varen op het Homo-evenement in de Amsterdamse grachten. Enkele uren later kon alsnog de regenboogvlag gehezen worden. D66, ook wel k 66 genoemd, mag toch meevaren. Gerolf Bouwmeester, woordvoerder diversiteit van D66 Amsterdam, weet hoe het zit. Goedendag meneer Bouwmeester. Ja, goedenavond. En dan toch mee mogen? Ja, dat is, dat is hartstikke goed nieuws. Ja. Er was uh, plek voor vier politieke partijen, dat is er vijf aangemeld. Uh, daar kom je op de wachtlijst te staan. En dan is het uh, afwachten of er uh, iemand uitvalt. En dat bleek gelukkig al heel snel als iemand teruggetrokken te hebben. Waardoor er uh, ja, een plekje kwam. Die, die hoop had, hadden we sowieso nog wel. Want ja, het duurt natuurlijk nog even voordat het zover is, maar zo snel hadden we niet op gerekend. En uh, ja, dat is natuurlijk heel goed nieuws. Heeft u uh, achter uh, de. Schermen misschien een wat touwtjes getrokken om uh, zo snel uh, tot uh, dit besluit te komen. Heeft u een uh, andere, demo, uh, andere politieke partij kunnen overtuigen van het feit dat uh, d zestig daar moest staan? Nee, nee, het is ook geen andere politieke partij. Ik heb begrepen dat het een particulier ging die ze teruggetrokken heeft. Uh, en in de loop van de periode ik had ik al wel gevraagd: van, oh, is er nog een kans dat we meedoen? Want ik ook gehoord, ja, die kans is er. Maar uh -huh. uh, dan moeten anderen zich terugtrekken. Ja, dan komen de plekken vrij. En die worden dan opgevuld met, uh, met, met clubs waar ze wel vrij zeker van zijn dat die ook een boot hebben. Ja. Nou, dat geldt voor een politieke partij natuurlijk wel. Uh, en daarmee is de categorie dan ook, ook vol. Dus er dus zijn alle partijen die mee willen doen, die kunnen meedoen. En dat is natuurlijk dus ook wel, wel mooi voor de democratie. Ja. Mm -hmm, ja, nou nu mag u alsnog meedoen. Dan vind ik eigenlijk dat u de originaliteitsprijs ook gewoon op uw naam moet schrijven. Ja, die is volgens mij nog nooit een politieke partij uh, gewonnen. Nou. Ze proberen het wel, maar misschien vindt de jury dat een klein beetje eng om een politieke partij dat te laten winnen. Dus, maar we gaan het zeker proberen, dan gaan we het best doen. Ik zou de uitdaging aannemen als ik u was. Ja, nee, dat, dat, dat, we proberen absoluut uh, met, met een origineel verhaal uh, deel te nemen. En, ja. en wat wordt dat originele verhaal dan? Waar, wat is de basisinsteek? Ja, dat weten dat, nou, dat we nog niet. Het moet altijd wel behoren tot uh, het thema van het jaar. En het thema van uh, dit jaar, van 2013, is Reflect. Dat is, dat is terugkijken van waar sta je nu als, als, als organisatie, nou, waar sta je als, als land? Waar staat u? Nou kijk, ik denk dat het heel goed is om uh, te laten zien, ook aan de rest van de wereld, van in Nederland kan heel veel, we zijn een heel eind gekomen. Maar daarbij je wel te blijven beseffen dat we ook in Nederland nogmaals een heel eind gekomen zijn. Hè? Dat dat 70 jaar geleden uh, stond hier, homoseksualiteit, ook nog in het wetboek van strafrecht, dat mocht niet. Uh, en ook vandaag de dag zie je dat, uh, toevallig afgelopen week, uh, die documentaire gekeken van Frans Bromet, homopesten mensen zijn in Nederland die vanwege hun geaardheid gewoon ontzettend getreiterd worden, geterroriseerd in hun eigen buurt... en daarom gaan verhuizen. Uh, maar dat er ook nog plekken zijn in de samenleving. Ik noem bijvoorbeeld een voetbalsport... waar het nog steeds not dan is om uit de kast te komen... als je homoseksueel bent. En, nou, dus daar hebben we ook nog stappen te zetten. Waar blijft die voetbalboot dan tijdens de Gay Pride? Ja, we hebben, vorig jaar hebben we met de VVD samen Ajax uitgenodigd... om uh, mee te varen op onze boot. We hebben gezegd, van nou, vaar in elk geval... Vanaf volgend jaar mee met hun eigen boot. Dat hebben ze nog steeds niet gedaan. En zolang ze die niet hebben, zijn jullie van harte welkom om uh, bij ons aan boord te komen. Uh, dat is uh, een keurig briefje teruggekomen dat ze uh, dat nog niet, uh, niet van plan waren. Uh, het ja. KVB is nu wel bezig met een, met een actie. Samen met de John Blankenstein Foundation. Dus we hopen dat ook daar. Ja, op termijn uh, zo'n boot, uh, zo boot uh, gaat meevaren. Ja, wat voetballers uit de kast. Het is er wel eens tijd voor. In ieder geval bedankt voor de toelichting en veel plezier natuurlijk op de boot. 27 juli tot en met 4 augustus is de Amsterdamse Gay Pride. Dankjewel. Gerolf Bom, bouwmeester van D66 Amsterdam. Tuinvereniging Ons Buiten uit Leiden is boos. De gemeente wil een nieuw fietspad aanleggen in de buurt van de Volkstuinen. De tuinders zijn bang dat er overlast komt op hun doorgaans zo rustige complex. Ze hebben ruim 500 bezwaren bij de gemeente ingediend. En dat zijn niet alleen groene bezwaren, maar ook financiële en rationele bezwaren. Kortom, het is tijd om ons eens bij te laten praten... door raadslid Bram Pater van Leefbaar Leiden. Meneer Pater, goedenacht. Ja, ook een goedenacht met Bram Pater. Het is, het is één fietspad... Meneer Pater. een fietspad. Nou, laat ik het zo zeggen. Een, aantal jaren, een groot aantal jaren terug hebben ze het ook al een keer geprobeerd. En toen hebben ze al een hele mooie brug aangelegd. En die is nooit gebruikt. Gewoon omdat uh, men niet wil dat er een fietspad dwars door die volkstuin heen komt. Maar u, is, uh, u bent zo ongelooflijk actief bezig. Ik heb een filmpje van u bekeken. Zeer zorgvuldig gemaakt. Uh, u bent petities aan het, in, uh, aan het indienen. U heeft heel veel mensen achter zich gekregen. Dat, dat vind ik vanuit Hilversum een gek idee met voor één fietspad. Ja, nee, weet je, uh, het is niet zomaar een fietspad. We, er is een hele nieuwe wijk ten noorden van uh, die volkstuinen gekomen. En toen hebben ze al een, een, een, een weg dwars door die volkstuinen heen gehaald. En ook dat puntje wat er nu nog over is... er staan er, uh, nog een aantal huisjes... die staan nu op de nominatie om daar ook woningen neer te gaan zetten. En zo heel langzaam en zeker worden de volkstuinen weggesaneerd. Uh, en ja, daar zijn we natuurlijk fel op tegen. We zitten hier in een buurt waar de volkstuinen... toch wel een stukje vakantie is voor de uh, mensen hier in de buurt. En daar moeten we echt voorzichtig mee zijn. Dan moet je niet zomaar uh, van alles doorheen willen hebben. En trouwens... Uh, ik, ik, ik denk dat bij elkaar uh, even een 50 meter omrijden is. Nou, oh. pitchen is toch gezond? Maar even voor mijn eigen beeld. Hoe ziet er uh, op zo'n mooie dag als vandaag die volkstuin dan uit? W wat zo in stand moet blijven volgens u? Ja. Kijk, het uh, uh, is een, een uh, ja voor de ene is het de moestuin, voor de andere zijn het uh, bloementuin. Het is gewoon een stukje rust en, en, en, en uh, de mensen zijn bezig. Uh, de, uh, als ik uh, kijk naar de allotonen, die zijn voornamelijk bezig met, met groenten daar uh, te planten. Ja, nu nog niet natuurlijk, het is nog te koud. Het is ook nog niet open. Maar ook nu al zie je toch mensen al langzaam zeker daar doorheen wandelen. En ja, wandelen, dat is hem juist. Dan moet je gewoon voorzichtig zijn. Dan moet je geen, geen fietsen en bromfietsen erin hebben. Want natuurlijk gaan er ook bromfietsen rijden. Dat is uh, zo klaar als een klontje. Nu, nu heeft u 500 bezwaren bij de gemeente ingediend. Wat was hun reactie? Uh, nou, uh, rare reacties. Want als je weet dat er zo'n 600 bomen uh, gekapt uh, zou moeten worden... elke keer wordt er maar weer aangevraagd voor 120, 130... dan weer voor 150 bomen, maar zo'n onderhand zo'n 600 bomen... En dan komen ze met een antwoord. Ja, het zijn niet bomen. Er zijn er wel een paar bomen, maar sommige zijn gewoon uit zichzelf gegroeid door, door zaaiingen. En ik denk, ja, wacht even. Uh, waar hebben we het eigenlijk over? Uh, het is een stukje natuur. Uh, de, de natuur doet zijn eigen gang. Daar moet je van afblijven. Ja. Nou, kunnen we niet op een andere plek de volkstuintjes misschien dan een uh, mooie, goede plek geven dat het fietspad ervoor de bereikbaarheid toch komt? bereikbaarheid. Wat is bereikbaarheid? Ik, ik, ik spreek echt over, over twee keer een 25 meter die ze om moeten fietsen. Aan beide kanten van, zijn een paar hoofdwegen met een hele goede fiets, geasparteerde fietspaden. Dat, dat, dat stukje dat is, is gewoon lager koekje. Het is helemaal niet nodig. Nee. Nou, bij, het, bij het zien van het filmpje en bij de bevlogenheid die u zojuist op Radio 1 om tien over drie s'nachts uh, aan ons heeft laten horen, vind ik eigenlijk dat we het sowieso serieus moeten nemen. En ik vind uh, dat er uh, wel aandacht moet komen voor die 500 bezwaren die u dus bij elkaar heeft verzameld. Bram Peter van Leefbaar Leiden, hartelijk dank. Hey, sorry, Bram Pater. Ja, dat had ik hey. vooraf wel goed gezegd, toch? Ja, oké. Okay. Nee, u zei Peter. Eh, Peter. Ik zei vooraf ook al. Bram-Peter uh, zat ergens in Rotterdam. Bra bloed. Nou, dat is waar. Die kon niet zo goed declareren als u waarschijnlijk. Bra <laughs> nee, nou, ik helemaal niet hoor. Je er wat niks <laughs> te declareren. Geen geld meer. Bram-Pater van Leefbaar Leiden, hartelijk dank. Oké, graag gedaan. Het is, uh, nou, op één seconde na nu precies elf minuten over drie... en dat uh, betekent dat de band MTD hun derde nummer gaat spelen... hier bij Nog Steeds Wakker. Syllables of Silence... So doesn't know why, doesn't know when, but he hears them like a siren on the seas, a song of pure release resides inside. doesn't know why MTD, hij zit erop hè. Door de, ja, door de filmische piano lijkt het echt net alsof er een soundtrack voor deze nacht gemaakt wordt door MTB. Live in de studio hierbij nog steeds wakker op Radio 1. Het is vandaag 5 maart. Precies zeven maanden geleden op 5 augustus won Dorion van Rijsselbergen officieus goud op de Olympische Spelen. Officieus, want hij moest twee dagen later nog wel even starten in de medal race. En vandaag was de laatste dag van de reguliere races tijdens het WK-winsurven in Buzios. En verspeelde hij zijn stevige koppositie. Ja, ja, Dorian, nacht. Goedenavond. Waar ging het mis? Uh, ja, waar gaat het mis? Het gaat al bij de stad, gaat het mis. Of zelfs voor de start misschien al dat je uit bed komt. Uh, niet helemaal lekker erbij met mijn hoofd en uh, gewoon ja, alle vlagen niet kunnen zien en uh, niet erop kunnen inspelen. En dat, uh, ja, dat gaat puntkosten. kosten. Een zwarte bladzijde lees ik op ad.nl. Was het echt zo erg? Ja, nou, het was wel echt... Uh, nee. Uh, ja, ze maken er wel hele mooie dingen van. Maar uh, ik heb wel gezegd dat is een grap uh, het is een zwarte bladzijde. Maar uh, het is natuurlijk geen zwarte bladzijde. Het is een heel goed weermoment. En zo moet het ook benaderd worden. Dus um, alleen maar mooi eigenlijk. Nou heb ik tijdens de afgelopen Olympische Spelen één ding geleerd. En dat is als het niet goed gaat bij windsurfers of zeilers... dan kunnen ze altijd het weer nog de schuld geven. Hoe waren de omstandigheden vandaag? Ja, het waren moeilijke omstandigheden. Maar ja, natuurlijk kan je het weer de, de weer de, het weer de schuld geven. Maar uiteindelijk moet je zelf de maan rondvaren. En um, hoe je het ook bent of keert, het ligt jezelf, niet aan jezelf. Uh, niet aan het weer. En nou, is het nog niet helemaal verspeeld, hè? ik bedoel, je hebt nog kansen genoeg, toch? Nee, zo is het. Er zijn uh, negen punten en uh, dat is de overbrug in één race. Want de laatste race met tien mannen die telt voor dubbele punten, dus het, uh, dat kan. Uh, het, is, het is een lastige opgave, zeker omdat er morgen uh, ja, geen wind voorspeld wordt. <laughs> uh -huh. dus, uh, maar we gaan er iets moois van maken en we gaan proberen uh, ja, de winst terug te pakken. Ja, want die, uh, die Brit Nick Dempsey, die ligt nu op je voor. dat is niet de minste, hè? Nee, nee, het is, uh, het is een uh, oude rot in het vak. Die doet al wat jaartjes mee. En uh, nou ja, natuurlijk tijdens de spelen is hij tweede geworden. En uh, het is zeker geen, uh, geen, uh, geen jongen die, uh, die nieuw is komen kijken of wat dan ook. Dus hij doet het al een aantal jaartjes. En ook een van de meest beruchte concurrenten. Ja, hoe, hoe denk je dat hij het gaat aanpakken om jou uh, te verslaan? Gaat hij een beetje afwachten wat jij gaat doen? Nou, dat is een beetje de vraag inderdaad. Uh, misschien gaat hij me gewoon afdekken proberen. En zorgen dat hij gewoon ja, voor me blijft, dan, dan wint hij. En ja, dus ik ga natuurlijk proberen hem een punt aan zijn broek te smeren, dat hij achteraan gaat komen. Hoe ver moet je hem voorblijven om, uh, om hem te kunnen verslaan? Je moet er vijf mannetjes voor zitten. En dan kom je er precies uit? Of uh, uh, heb en je dan gewoon een ik, beetje marge? En dan marzig. kom ik er bovenop. Dus het, het wordt echt nog een lastige. Het wordt een lastige, inderdaad. En heb, heb je er dan nog een beetje zin in? Kijk je uit naar zo'n wedstrijd morgen? Nou ja, uitkijken, het is gewoon, we gaan weer een mooie race varen. En het is, het is, ja, je kijkt, je staat er niet om te springen, maar je wil gewoon ja, het moet gebeuren. En uh, het is een hele grote uitdaging. En ja, je gaat er gewoon het beste ja, van maken. En, uh, natuurlijk Dorian, maar je bent, je bent een winnaar en over het algemeen lukt je dat ook. En nu zul je aan de bak moeten en ergens hoor ik in je stem, dat je er wel zin hebt om er uh, wel zin in hebt om offensief uh, van start te gaan morgen. Ja, nee, zeker. Ik wil gewoon knallen en proberen een goede, goede klap om ze horen te geven. Maar, euh, maar misschien krijg ik die klap wel. Maar daar we gaan we niet vanuit. We gaan gewoon lekker rondjes varen. En euh, ja, proberen vooraan te komen. En wat zou een zilveren plak voor jou waard zijn? Uh, niet veel. <laughs> nee, het is, uh, ja, het, het is heel raar. Maar ik wil gewoon goud. Ik wil, ik wil heel, graag, heel graag eerst worden. En als het uh, nou, na zo'n dag als vandaag uh, niet zo goed gaat. Ja, ah, dat is jammer. Dus, um, ja, dus ik wil graag gewoon weer bovenop komen. Maar ik wil vooral een, een goede race varen morgen... en proberen er alles aan te doen om, om, de, om erbij te zitten. Of te voort, in ieder geval voor te zitten. En als die gauw pakken eruit rolt, dat is mooi. Is het niet zo? Nou ja, dan is het niet zo. Het is, uh, het is geen einde wereld. Dus uh, we hebben nog... Uh, Drie jaar te gaan en dan pas zit die grote wedstrijd weer. Ja, dan gaan we naar nou de Olympische Spelen. Maar we hopen op goud morgen. En dan kunnen we dus ook het beste bidden voor slecht weer daar. Ja. <laughs> ja, want dan, dan kun je wel hebben die oude rot. Dan hopen we wel. Ja, ah, oké. Okay. Nou, dan gaan wij nu even een schietgebedje doen. En dan uh, heel veel succes morgen, Dorian. Dankjewel. Want uh, volgens uh, ons lig je gewoon op koers voor je tweede gouden medaille daar. Ja, uh, gaan we het proberen. Dankjewel. <laughs> Zo, ook bedankt. U, u luistert naar Nog Steeds Wakker van Omroep WNL hier op Radio 1... waar onze verslaggever Rens Gooseling zometeen krentenbollen leert bakken. Mm, mm. Uh, politieke ontwikkelingen dan, en dan wel op de snelweg. Nadat we 130 mogen rijden, heeft Rijkswaterstaat nu weer nieuwe plannen. De organisatie maakte onlangs bekend de snelwegverlichting... op een aantal trajecten s'nachts uit te willen schakelen. Dit staat op veel verzet, maar er zijn ook partijen die het een erg goed idee vinden. Waaronder het platform Lichthinder. Aan de telefoon Wim Schmid, Goedenacht. Goedendacht. Uh, u komt volgens mij net uit uw werk. Ik kom even werk, ja. Dat heeft vast iets te maken met lichten. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik, ik meet hoe donker het is in Nederland. En is het een beetje donker vandaag? Uh, vandaag was het een beetje donker, ja. En, en, wat verstaan we onder een beetje? Uh, ik een getal aan getallen te geven, uh, ongeveer een, tussen 18 en 19. Maar dat zeg je waarschijnlijk niks. Nee. Dus als een, uh, in Nederland, uh, als, het, als het helder is, dan is het het donkerst. En als er uh, wolken zijn, dan wordt het ve uh, veel lichter. Dat komt omdat wij zoveel licht maken beneden. En uh, dat heeft hem met door, door de kassen en dat soort dingen die wij op onze Kassen, leningen. wegen, ja, inderdaad. En dus zegt u, de, uh, het licht s'nachts mag best wel uit. Wat ons betreft zou het licht best wel minder mogen. Ja, dat klopt. En waarom is dat eigenlijk precies? Uh, nou, het kost geld. Ik bedoel, uh, van nature is de nacht donker. Hè? Mm -hmm. En dan heb je uh, sterren, dan uh, slaapt iedereen en uh, dan heb je dus ook eigenlijk geen licht nodig. En we zijn met z'n allen uh, s'nachts, uh, we proberen van de nacht een beetje een dag te maken. Maar dat is misschien, uh, zijn we wat doorgeschoten daarmee. Ja, we. wij, wij werken s'nachts. Uh, ik, ongeveer een, een 25.000 mensen, 30.000 mensen zijn s'nachts dus actief. En uh, toen, ik, toen ik naar huis dree, er waren, zijn er ongeveer 25.000 mensen nog actief. En er zijn 2,5 miljoen lichtmasten buiten. Mm -hmm. Dat betekent dat ik in mijn eentje 1000 lichtmasten aan heb en de andere 25.000 ook. Ja, dat is toch een beetje gek. Dat doe je thuis ook niet. En als je. Ik kom zelf uit de stad en ik kijk eigenlijk zelden nog naar de hemel. Dus dan zie ik eigenlijk sowieso nooit sterren. Want in Utrecht uh, in dit geval zijn dan ook geen sterren te zien. Maar als er inderdaad een keer op Vlieland ben of zoiets dergelijks... dan kan ik inderdaad een volle sterrenhemel zien. Is dat nou het meest belangrijk of gaat het u echt om die uh, elektriciteitsverbruiken? Uh, het, het gaat mij om beide. Het elektriciteitsverbruik valt eigenlijk wel mee. Lampen zijn van de snelweg, zijn redelijk efficiënt. Maar ik vind, het ook, ik vind het ook een niet mooi gezicht. Ik vind het lelijk. En het is ook heel slecht voor de, voor de dierwereld die we hebben. Verder, dat de meeste dieren zijn s'nachts actief. Die, die eten, die uh, paren, die gaan op zoek. Die, uh, van alles en nog wat. En uh, op het moment dat er opeens een lampje in jouw borstje is, dan kan jouw... Jou, uh, daar kan iets je zien. En dan word je eerder opgegeten. Of jij kan beter je prooi zien. Betekent dat er dus allemaal veranderingen zijn in ons dierwereld. door uh, onze verlichting. Maar het feit dat u zegt uh, dat lampen in bossen misschien uit moeten. daar kan ik dan nog wel inkomen. Maar over iets meer dan een half uurtje zijn Diederik en, ik, Diederik en ik klaar. Mogen we naar huis. Doen wij gezellig samen in de auto. Dan vind ik het voor de veiligheid wel prettig. als daar toch wat lampen aan zijn. Uh, ja, meen, meen je dat? I, ja. Dat, dat, kijk, op de snelweg is het gewoon verder is het ook donker. En op het moment dat jouw ogen goed aangepast zijn aan de duisternis, kun je uitstekend eigenlijk alles zien. Het blijkt uit onderzoek dat het, dat het niet veiliger is, uh, lampen. En uh, dat betekent uh, s'nachts om die tijd. Dat betekent dus eigenlijk, ja, uh, waarom zou je het dan nog doen? We rijden eigenlijk wat te hard, wat harder als er licht aan is. En op het moment dat het licht uit is, gaan we vijf kilometer minder hard rijden. En we gaan ook niet andere dingen doen, zoals uh, in de spiegel kijken of uh, uh, radio... Uh, nee, ar, ik, dus, ik ga niet in de spiegel of... kijken als ik in het donker rijd, want dan zie ik die, die grote koplampen van degene die achter mij rijdt. En, en, en, en laten we eerlijk zijn, ik bedoel, als het niet zo, uh, zo druk is, dan begrijp ik wel wat u bedoelt, maar als er natuurlijk flink wat, uh, wat auto's rijden, dan word je toch helemaal gek van die tegenliggers ook bijvoorbeeld, als er geen verlichting staat. Ja, nee, dat klopt. Uh, dat, dat, is, dat, dat, dat hindert mij ook. Uh, de, de maatregel is ook dat het na uh, 9 uur of na 11 uur uitgaat. Hè? En dan is, het, uh, dan is het niet druk meer. Dan uh, zijn er inderdaad nog maar een paar duizend mensen bezig. Maar ik denk dat het gros van onze luisteraars op dit moment zelf achter het stuur zit. En wat vindt u nou dat er voor hen moet veranderen concreet? Moet veranderen? Ja? Wat er gaat veranderen of wat er moet veranderen? Nou, laten we, laten we het bij gaan houden. Er ga uh, de bedoeling is dat na 11 uur of na 9 uur, al nog lang de weg... De, de verlichting uitgaat ja, dus op de snelwegen. Dan rijden, ze op nu de in snelwegen. Donker. dan rijden ze nu in het donker. Dan, dan in rijden principe. ze nu op dit moment in het donker. Ja. Oké, okay. ja, nou, hartstikke helder. Dank u wel voor de toelichting. Okay. Bedankt voor de reactie. Wim Smit, voorzitterplatform Lichthinder. Elke nacht zijn er weer mensen in de weer om brood te bakken. Onze 17-jarige verslaggever Rens Gooseling... is in de bakkerij van de Bas Klappers. Het deeg is al klaar en Rens gaat leren... hoe je hier nou een echte krentenbol van moet maken. We hebben hier een, een hele grote pan met deeg staan, water en rozijnen of krenten, rozijnen, ja. wat moet ik gaan doen? De deeg is nu klaar, dus nu moeten we de vulling gaan, door, gaan doordraaien. Ja. Dus nu ga je je handen nat maken, pak je, je deeg en gooi je dat in die andere machine. Ja. Dus je hebt ze nu nat gemaakt, nu pak je je deeg op. Even een beetje, een beetje heen en weer wiebelen, met de handen eronder. Oh. Trekken, trekken, trekken. Dat is oké, okay. nou je, je hebt hem nu vast, nou gewoon naar die andere machine toe. Ja Kijk, heb je hem nu liggen? Ja. Dus Nu hebben we dus het krentenbolle deeg. Daar worden nu, nu rozijnen doorheen gewerkt. En nu wachten we tot alles mooi door elkaar in zit. En dan gaan we ze afweken. Ja, voor ons zien we dus nu het deeg een beetje gemalen worden met de rozijnen. Het is een beetje plakkerig deeg. Krentenbolle, dat draaien we dus een slapper deeg van. Ja. Want er moet nog vulling doorheen. Kijk, als je het als je deeg, wat je, wat je net zag zoals tarwebrood, als je dat zo slap draait... Ja. Dan, ...dan ga je dat niet afgewogen krijgen en dat is gewoon niet praktisch. Dus als je nu al ziet, begint het gewoon één deeg te worden. En uh, het uiteindelijke deeg is ongeveer net zo stijf als, uh, als de alle andere degen. Maar je begint hier altijd slapper mee, omdat je omdat er je nog vulling door moet werken. Uh, hij is goed als de, de vulling gewoon gelijkmatig verdeeld is. Uh, hij is nu klaar, dus nu gaan we hem eruit halen. Doe je weer je, hand, doe je, weer je handen nat maken? Oké. Okay. Ja, je legt het nu op de bank hier. Dan pak je pak je deegsteken daar. Wacht ja. wat is een Deegsteken, Dat is een, ja, een steker waar we het de, deeg mee afwegen. Zetten we even de weegschaal op nul. Een beetje bloem erop, want het blijft plakken. Ja. En dus nu moet je gaan steken. Je pakt die steker en dan gewoon flink duwen. Dus nu hebben we dus het grote deeg verdeeld. in een dus stukje van 2100 gram. Ja. En dan heeft Thomas even wat mooie bollen van gemaakt. Die van is, die is iets minder. <laughs> dan uh, leggen we die om een deegkleedje neer. En dan moeten we het even, even los laten komen. Okay. En dan gaan we bij deze dus plat slaan. Dit zijn hele kleine ja. krentenbolletjes. Ja, kijk, want, kijk, want een lekker brood is luchtig brood. Hè. Ja. Dus we beginnen heel klein met een hele vaste structuur. En door het rijzen wordt het, wordt het heel groot. Wat je ook nou net ook zag met het, met het groot brood. Okay. We beginnen heel klein en aan het einde gewoon heel groot. Hey, ik ga het even proberen. Uh, Eerst ja. plat maken dan? Ja. Oké, okay, nou en nu gaan ze dus de machine in en dan worden ze gesneden. Dus het dus dan uh, zakt het mes naar beneden, nu zakt het naar beneden. Nu heeft hij ze verdeeld en nu begint hij te schudden en nu maakt hij ze rond. Wauw, het ziet er ook echt perfect uit dus als krentenbolletjes. Ja, dus nu hebben we dus 30 ronde krentenbollen. Dus nu zetten, we, nu zetten ze op de plaat en dan gaan we ze weer de reiskast in. En over anderhalf uur kunnen we ze bakken. Ja, nou ja, dus eigenlijk mijn taak als bakker die ik dan vandaag was, zit er nu op? Jouw taak zit er nu op, ja. Ik wil je heel erg bedanken. Ja, het is goed, het was leuk dat je er was. Maar jullie gaan nog een aantal uur door. Wij zijn, uh, ja, wij zijn nu uh, nog een paar uur bezig, ja. We zijn om uh, vijf uur maar klaar. Nou, ik duik wel echt mijn bed in. Goed gelijk, slaap lekker jongen. Vijf uur morgenochtend, dat betekent dat de wekkers van de meeste bakkers... denk ik al wel gegaan zullen zijn. Dus uh, als je luistert, ik, uh, ik lust er wel eentje. Het is uh, Sumaterlaan 45, Mediapark... Je trek. bent ook een fan van krentenbollen, hè? want je hebt ze heel vaak bij je op dinsdag. Nou, dat klopt. Ik, uh, ja, ik ben, ben gek op krentenbollen en dan vooral inderdaad de ambachtelijke krentenbollen. Ik heb liever dat ze niet gemaakt heeft, want volgens mij kon hij er verder helemaal niets van. Volgende week leert hij weer wat anders. Eerst is het tijd voor het Nieuwsminuutje met Annette Schut. De CITO-toets is in februari door geen enkele basisschoolleerling foutloos gemaakt. Twee jongens presteerden het beste. Van de 200 opgaven hadden zij er allebei slechts één fout. Net als in voorgaande schooljaren behaalden jongens iets hogere resultaten dan meisjes. En Hugo Chavez zal vrijdag worden begraven in het bijzijn van genodigden uit heel Latijns-Amerika. Dat maakte de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken bekend. Tot vrijdag zal het lichaam van de dinsdag overleden president opgebaard liggen. En een webshop uit Roosendaal gaat een t-shirt maken met de tekst: Quilf.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 Op Radio 1 en het is vandaag precies 60 jaar geleden dat Jozef Stalin gestorven is. Voor de buitenstander lijkt het geen buitengewoon naar man. Maar ja, goed, hij introduceerde werkkampen, joeg honderdduizenden Russen de dood in en voerde een dictatoriaal regime waar de Noord-Koreanen een puntje aan kunnen zuigen. En toch herdenken de Russen hem. Want ondanks alles kijkt men niet heel negatief naar Jozef Stalin. Daniel De Zwart is onze Ruslandkenner. Daniel, goede nacht. Goedenacht. Um, ik had het net al over dat verschrikkelijke regime wat hij heeft gevoerd. En toch herdenken ze hem met, met een redelijke dosis vrolijkheid. Um, ik weet niet of vrolijkheid het juiste woord is. Ik denk dat het eerder nostalgie is. En een stukje ja, verwaterde, verwaterde werkelijkheid. Kijk, Joseph Vizoromovic Viz Dugashvili, dat is zijn, zijn originele naam. Hij is geboren in Gori in... Um in Georgië was een uh, buitengewoon, uh, zoals een beetje bij de, bij de cultuur hoort, een buitengewoon loyaal man. En uh, op het moment dat hij uh, dat we met die uh, loyaliteit aan de haal gegaan werd, kon hij bijzonder uh, repressief zijn en met alle gevolgen van die. En ik denk, uh, ik weet eigenlijk wel zeker, dat uh, die deels bestaande nostalgie, dat hij deels te maken heeft met uh, de, uh, ja, de zaken die hij tussen zeker voor elkaar gekregen heeft. Hij heeft in de jaren 30 heeft hij het land uh, geïndustrialiseerd in rap tempo. En hij heeft het, uh, het vijfjarige plan ingevoerd. Tot, uh, het eerste vijfjarige plan ging in, in vier jaar. En um, uh, dat heeft ook uh, veel, mensen, uh, leven, veel mensenlevens gekost. Um, en hij is natuurlijk de, uh, de, de overwinnaar. De man die aan het roer uh, stond van Rusland. toen Rusland de Tweede Wereldoorlog won. En zo wordt het in Rusland gezien en nog altijd uh, is. Um, is dat wel een heel heroïsche gebeurtenis... de overwinning van de Duitsers. Maar waarom wordt daar nog altijd zo... We zijn 60 jaar verder. En na zijn dood, nog wat langer na de Tweede Wereldoorlog... waarom wordt daar nu nog steeds zo positief naar gekeken? Nou, ik denk dat het deels te maken heeft met... Um, het gebrek aan andere, um, andere um, ja, zaken die ze bereikt hebben... in de recente historie. Kijk, ze hebben niet heel veel om op te zijn. Ik bedoel, ze waren natuurlijk ooit... Het grootste communistie experiment, een, een groot rijk, dat uh, uit uh, meer dan tien landen bestond, maar dat is op pijnlijke wijze is dat, uh, is dat uit elkaar gevallen begin jaren 90. En uh, dit is nog altijd, uh, wat overigens heel veel bloedvrides heeft de Tweede Wereldoorlog, uh, wordt nog altijd groot gevierd uh, aan het begin van, uh, begin van mei. Hoe, hoe wordt dat gevierd? Hebben we uh, parades door de Straten of hoe moet ik dat voor me zien? Ik was, uh, ik denk een jaar of drie geleden stond ik, uh, was ik in de week dat uh, die parades, of uh, dat, uh, in de week dat het plaatsvond, was ik in, in de stad. En uh, dan wordt er op een gegeven moment uh, in, in de week voorafgaand, wordt er gewoon, uh, s'avonds wordt er geoefend. Ik denk een keer of ja, vier, vijf avonden. En dan rijdt het uh, allernieuwste, blinkendste militaire materieel rijdt door de straten, inclusief kernraketten. Ik weet overigens niet of er een kernkop in zit. Um, dat, dat, dat weet ik niet. Maar het is uh, prachtig een praal en die, uh, die voertuigen die gaan dan, um, die rijden dan langs het Rode Plein... en daar zitten allerlei veteranen met hun borst vol met medailles... Um, en de, de, de, leiders, de leiders van het land. Wat doet een, de huidige premier Poetin op zo'n dag? Poetin heeft in deze... Uh, heeft hij zich, ik heb vandaag gesproken met een Russische vriend van mij, een, een journalist... Uh, volgens mij heeft Poetin zich redelijk op de vlakte gehouden. Um, hij heeft er natuurlijk niet heel open aan gerefereerd... omdat het natuurlijk nog steeds, al, nog steeds een behoorlijk, um, ja, behoorlijk beladen periode... en dat is behoorlijk affirmistisch gezegd ook, is. En, um, maar het feit is wel dat uh, de le het lesmateriaal en uh, in, op de Russische scholen... dat de toon ten aanzien, van Poetin, of, ten aanzien van Stalin wel veranderd is. Zo wordt hij uh, neergezet als een effectief manager tijdens de industrialisatie... Ja, dat is, uh, um, is natuurlijk wel een behoorlijk uh, ja, eufemisme van iemand die toch wel miljoenen uh, mensen de dood ingejaagd ja. heeft. Wat, wat zien we nog van hem terug uh, als wij uh, door de straten van Moskou of Sint-Petersburg lopen? Um, eigenlijk niets meer zo heel veel. Dat komt uh, uh, ten tijde van Gustjov. Uh, Eind jaren 50, begin jaren 60 is er besloten om de persoonlijkheidscultus van Stalin af te breken. Stalin had bepaald dat hij. Um, in het, uh, ...bijgezet uh, zou worden in het mausoleum naast Lenin... ...op het Rode Plein in Moskou. Die is na een paar jaar is hij daar verwijderd... ...maar hij is wel tussen het mausoleum en de Kremlin... muren is dus begraven. En ik zag vandaag dat daar uh, nog altijd een, um, een monument van hem staat... ...en een, um, nou, een kleine duizend mensen... ...aangevoerd door um, de, de leider van de communisten... Uh, ...Gennady Zhuganov die hebben bloem gelegd bij, het, bij de buste van, van, van Stalin op het Rode Plein vandaag. Ja, en nou is Rusland um, ook niet per se uh, het land dat staat om zijn waardering voor negatieve klanken. Is daar wel een beetje ruimte voor geweest vandaag? Um, ja, ik, wat ik zei, ik, had, ik heb een lange tijd contact gehad... met, uh, met uh, die, deze Russische journalist. En hij vertelde mij, hij heeft uh, verschillende links gestuurd... en uh, kwaliteitsmedia waren behoorlijk, uh, waren behoorlijk kritisch. Ze hebben notas gepubliceerd van van de verschillende landen binnen de Sovjet-Unie waarin stond... Uh, waarin in een bepaalde periode gewoon een x-aantal mensen, uh, een x -aantal mensen um, gewoon gedood moesten worden, uh, doodgeschoten moesten worden. Um, de sommige uh, Sovjet-media, die heb je nog steeds bepaalde Sovjet-kranten... Um, die uh, waren een stuk minder kritisch en die zeiden um, bijvoorbeeld de Sovjet-krant uh, Sovjetka Gazeta zei... Uh, Stalin zijn tijd moet nog komen. Dus dat is ook met heel veel heroïk en uh, met een soort van nostalgie, uh, met een hoog op de toekomst, is dat, uh, is dat uitgebracht. Ja. Maar ik denk dat de algemene tendens is dat uh, zekere kwaliteitsmedia, waar niet alle Russen toegang tot hebben, uh, redelijk kritisch waren. Rusland-kenner Daniel de Zwart, dankjewel. Graag gedaan. Ja, interessant. Het is uh, drie over half vier. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. En voor ons, voor in ieder geval twee schermen heeft gezeten Annette Schut. Dat klopt. Uh, jij hebt uh, de televisie gekeken en hebt daarvan voor ons een mooi overzicht gemaakt. Ja, want het was weer fascinerend. Ik heb genoten, want eindelijk was Barbie terug op tv. U weet wel, dat domme blonde meisje van RTL... die mee was op die Suipslet-Sloerie-vakantie... ik kan het gewoon niet anders zeggen, naar Gersonisos. Uh, daar zijn nog steeds, worden heel vaak beelden van herhaald, ik weet eigenlijk niet waarom. Maar goed, omdat ze toen blijkbaar zo leuk was... heeft ze nu een eigen reality soap en die heet Huisjeboompje Boompje Barbie. Ze is dus nu getrouwd en heeft een baby. Nou, en die maakt wat mee. En haar manager, die Jake, die weet het goed samen te vatten. Nou dan. Ja, het was net of je in Syrië was. De, de ene raket dan van naar de andere. Ja, dan denk je, wat is daar in godsnaam aan de hand? Als donderslag bij heldere hemel vertrekken ze uit hun o zo geliefde volksbuurt. Ze gaan verhuizen, want er is iets goed mis in huizen wel tevreden. Ja, er is dus iets goed mis in huizen wel tevreden. Ja, de laatste tijd uh, slaapt te vaak bij de ouders. Dat hebben we, ja, dat hebben ook een reden, want uh, ze denken namelijk dat de geesten in huis zijn. Ja, ze denkt dat er geesten in huis zijn. En Barbie, die blijkt eigenlijk best fijngevoelig. Maar ja, ik voel dat gewoon heel erg. En uh, ja, ik, uh, ik, word, ik word ook mee... Uh, ja, in mij mij is het mee lastig. En ik heb geen zin het huis te zitten gewoon. Ja, en dan moet je dus verhuizen, want ja, dan zit je met die geesten. Maar Syrische praktijken, zoals die manager zei, vind ik niet, vind ik overdreven. En dan, dan denk je dus dat je alles gehad hebt. Hè? Een vrouw die zich verkleedt als een Barbie, die dolgelukkig is... met een man die zijn haar Anna Boltje noemt. En die ook nog eens geesten kan zien. Nou, dan komt het, die Syrische praktijken, geheel onverwachts. Maar ik moet alle Barbie-fans wel even vragen om zich goed vast te houden. Want deze boodschap kan schokkend worden ervaren. Ik zei tegen mij, ik wil van je scheiden. Scheiden. Ze wil scheiden van haar geliefde Anna Bol. En de reden? Kanker, kanker, Gucci. Al vanaf dag 1 lukt het Gucci door zijn incontinentie en vandalisme... het Scheveningse gezin te terroriseren. Koetje is niet uh, haar incontinente vader of moeder, toch? Nee, haar hond. Oké, okay. haar hond. Ja. Maar ja, ze gaan. In deze aflevering lijkt het dus dat ze alsof ze gaan scheiden, omdat ze dus ruzie hebben over die incontinente hond. Maar of dat zo is, volgende week. Uh moet het weer blijken. Ja, we horen het waarschijnlijk volgende week in het mediaoverzicht Wie weet. Nou ja, na zoveel ellende dacht ik... ik heb ook wel zin in iets vrolijks... in mensen die de wereld gezelliger maken... in plaats van zo dom doen. Nou, waar kan je die nou beter vinden dan mijn man bij het hond? Ik hou ervan om mensen te inspireren, weet je. Ik hou van positief in het leven staan. Heel veel mensen staan negatief in het leven. En ik probeer ze om te zetten in positief. Ja, en daar kunnen we dus allemaal iets van leren, ook Barbie. Dus hoe doet deze man dat? Oh, wat ben ik blij met een bakje koffie, zeg. Heerlijk. Ga die gewoon mevrouw. Ja. Ga die gewoon meneer. Ik ga elke dag koffie halen, maar als ik krijg een bakje koffie, dan uh, ben ik zo grijnig. Zo grijnig. Nou, het is dus heel simpel. We moeten gewoon meer koffie drinken. Een bakje koffie. Maar ik zag hem ook door de stad lopen. Ik heb dit toevallig gezien. En hij wordt heel vaak genegeerd. Ja, zielig hè? Het is heel sneu. Ja, want hij is juist heel blij en wil tegen iedereen een... hallo zeggen. Goedemiddag mevrouw. En mevrouw loopt recht door. Ja, dat is de verharding is... van onze samenleving. Ja, ja. Ik wil graag, heel graag tegen mensen zeggen. Zeg gewoon gedag. Lijkt me zo leuk, vinden jullie het niet? Jawel, het mag in de stad wel wat meer. Ja, toch? Nou ja, en die verslaggever die kan het dus ook bijna niet geloven... dat het zo simpel kan zijn, hè? Een kop koffie om gelukkig te worden. En hoe gaat het met uw geluk? Als je negatief denkt, zet het om in positieve tijd... en dan geeft iedereen een kans. En zo is het leven. Geniet van elke dag. En als je van elke dag geniet, uh, geniet uh, dan, uh, en je drinkt een bak koffie... Uh, dan ben je gelukkig. Ja, hij heeft helemaal gelijk. Dus ik ga ook deze dag goed beginnen zo met een bak koffie. Want ik wil nooit, nooit zo eindigen als Barbie. Dat was hem, jongens. Dankjewel, Annette. En uh, laat je nou, bijna driehoekige ogen rustig bijkomen, zou ik zeggen. U luistert nu nog steeds wakker op Radio 1. Waarschijnlijk omdat u, net als wij, nog steeds geen oog dicht hebt gedaan. Laten we daarom nog één keer terugkijken op het nieuws van dinsdag 5 maart 2013. Nou, dit is het onderdeel Weten of Vergeten, waarin we samen met onze muzikale studiogast bepalen wat we over een week nog willen weten of wat we mogen verbeten, vergeten. En vandaag de band MTB in de studio te gast zitten alle drie aan een stoel. Eén van hem spreekt uh, moeilijk Nederlands. Of gaat het wel? Ik krijg een knikje. Misschien... Well, yeah. <laughs> Laten we beginnen met, kunnen jullie even, misschien even zodat de luisteraar de stemmen kan herkennen, kunnen jullie jezelf even voorstellen? Ik ben Ewout, gitarist en doe tweede, tweede stem. I'm Anthony, and I'm the bassist. En uh, ik ben Rob, ik uh, zing en uh, speel gitaar en piano. Ja. Ewout, Rob en Anthony, dat was in ieder geval verstaanbaar. Hebben jullie het nieuws een beetje gevolgd, Rob? Uh, een beetje, ja. Een beetje, oké. Okay. Ja, dat, dat moet in principe genoeg zijn. Ja, volgens gaan... mij is weten of vergeten niet heel moeilijk nee, over het, het, is, het algemeen. Het, het is niet echt een quiz, het gaat er gewoon om... Vinden we dit belangrijk. Teun gaat beginnen, het is hartstikke simpel. 5 maart 2013 zal wereldwijd de boeken ingaan... als de dag waarop Hugo Chavez overleed. Ook al werd het in eigen land nog glashard ontkend... het overlijden van de president zat er al een tijdje aan te komen. En dus had de NOS al zijn necrologie al gemaakt. En dus waren uh, deze uh, cliché-matige woorden... zojuist te horen op het late NOS-journaal. De soldaat die president werd, wilde altijd vechten en winnen... Maar zijn strijd tegen kanker verloor hij. Ja, ja. In 1999 werd de soldaat voor het eerste president en drukte hij zijn stempel behoorlijk op de Venezolaanse politiek. Hij Her hervormde de grondwet en liet zijn tanden zien bij het buitenlands beleid. Hugo Chavez, wat is jullie van hem bijgebleven om bij Ewou te beginnen? Nou, niet al te veel eigenlijk. <laughs> eigenlijk ja, Venezuela, dat had ik nog in gedachten. Maar uh, voor de rest. Heel weinig. Nee, ging er een lampje branden toen het nieuws doorkwam dat meneer Chavez was overleden? Nee, nee, nee, nee. nee, niet, nee, nee. nee. nee. Bij Rob toevallig wel. Bij mij ook niet. Nee, nee. nee, nee. Anthony? Nee, nee, nee. ook no. niet. Nee, sorry. Zo bekend was hij, was hij niet. Was jullie een beetje bekend hoe die verder in de wereld lag dan, of dat ook niet? Echt, compleet niet. Nee, nee, nee. nee. Oké, okay, en we hebben een internationaal gezelschap. Anthony, waar ben je geboren? I was born in Liverpool. Liverpool, so England. Ja. Oké, okay, so England en Holland. Both. Zee, vergeten? Forgering. Vergeten. Vergeten, yeah. yeah. ja. Yeah. vergeten. En dan gaan we nu even onze leugendetector <laughs> aanzetten. Eens kijken of die afgaat bij het volgende fragment. U hoort wielrenner Michael Bogert bij de avondetappe in 2009. Mart Smeets vraagt hem hier of hij de dopingarts Stefan Matschingen kent. Stefan Matschinen, die, die heb ik ooit ontmoet bij een wedstrijd. Je hebt nooit over... Bloeddoping of weet ik veel nee, nee, hoe dat, dat heb je nooit kunnen nee, gehad. Nee, nee, nee, nee, zegt hij. Dat is dus echt bullshit, echt onzin. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar Michael Bogert heeft besloten dat het tijd is om dopinggebruik toe te geven. Hij bekent EPO en bloeddoping te hebben gebruikt, maar hij zegt ook dat hij de Tour de France een aantal keren clean heeft gereden. Valt hij nu van zijn sokkel, Rob? Um, ja, ik denk zoals heel veel wielrenners. Ja. Gaan we zijn prestaties daarom vergeten? Um, ja. Ja, is dit echt uh, zo, voor jou zo doorslaggevend dat hij binnen zo'n peloton dat ook massaal gebruikt heeft? Ook, um, nou, um. ik denk uh, dat alle wielrenners die doping hebben gebruikt, dat uh, al hun prestaties gewoon uh, uit en, de boel uh, komen te daglicht uh, komt staan. Ja. ja, ja. En heebot is dat voor jou ook zo? Nou, ik denk dat bij wielrennen is het algemeen bekend tegenwoordig, maar ik denk dat bij heel veel sporten zo is. En als iedereen het gebruikt heeft, dan ja, dat levelt het ook een beetje weer uit. En het, ik, ik, ik praat het niet goed natuurlijk, maar... Uh, ik, ik zat met, met spanning voor de buis te kijken toen, toen Bogert die rit aan het winnen was. Ja, 2002. En, hij nou het in en Lance Armstrong die erachteraan ging, dat ook had gebruikt. En ja. ze had dat allemaal gebruikt. Ja, hij zegt nu dus wel heel erg slim dat hij in 2002, <tus> dat hij dat dus een van die tours was, waar dat hij dus clean was. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, ja want in La Planje gaan ze hem anders natuurlijk ook nog afnemen. ja. Dus, uh, nou ja, Michael Boogert, jullie zijn het eigenlijk wel over eens, denk ik. Anthony, uh, cycling is probably not really your thing if you're from England. Oh, well, no, I like cycling. Wiggins. <laughs> yeah, yeah. Yeah, I love Bradley Wiggins. Yeah. And, uh, all those guys. But did, you, did you know Michael Bogut? I I'm afraid I didn't. Not personally. Okay, well, uh, just, about, <laughs> just Not personal, but you knew his name? Um, I have heard it in the news, yeah. Okay, well, still, I think uh, the consensus is we are forgetting him. Who? Exactly. <laughs> <laughs> <laughs> Na het nieuws van Michael Bogert en van Hugo Chavez nog meer schokkend nieuws. Het misschien wel het meest schokkende nieuws van de dag. Sascha de Boer stopt ermee. De leukste nieuwslezeres van Nederland gaat iets heel anders doen. Ik ga uh, na uh, zoveel jaar, 21 jaar dagelijkse deadlines... ga ik nu aan de slow journalism. Ja. Zijn jullie vaste kijkers van het internationaal, eh, jongens, om acht uur? Uh, als ik bij mijn ouders op ben. Ja, hoe <laughs> vaak is dat? Eén keer in de week ongeveer. Ja. En uh, af en toe wel verder hoor. Je had het als ik als al had bij. op de radio gehoord heb dat er iets, iets heel erg belangrijk is gebeurd, dan ga ik inderdaad ook eens naar kijken. Ja, ja. En Sascha, blijft ze je bij? Sascha blijft hem wel bij, ja. Wat moeten we zonder Sascha, Rob? Als, als naamgenoot van haar uh, collega, zeg maar. Uh, wat moeten we zonder haar? Geen idee. Gaan we er missen? Of is zij, uh, uh, nou ja, heeft ze daar nou, het... jaren gestaan, maar wel vervangbaar? We gaan er wel missen, denk ik. Ja. ja. En wie gaat er opvolgen? Wat zou een goede zijn? Hmm. Rob Oudkerk. Rob Oudkerk? <laughs> nou, dat weet ik niet. Ik kan wel heel veel, natuurlijk. <laughs> ja. Maar ja, je de Boer gaat de vergetenheid van de slow journalism. Ze zegt het ook alsof het heel saai is. Slow journalism gaat ze in. Dus dan, dan weten we over tien jaar nog wie ze is. Wat gaat ze dan eigenlijk doen? Ja, precies. Ze <laughs> wil lange verhalen maken en fotograferen. Ja, oké. Okay. Dus, ja, wat we daar precies van moeten verwachten... is denk ik nog een beetje de vraag. Ik denk dat uh, Stasje de Boer... die wordt wel onthouden. Ja, oké, okay. nou, de gaan we die onthouden. Ja. Nou, we zijn eruit. Van dinsdag 5 maart 2013... vergeten we dat Hugo Chavez zijn laatste Cubaanse sigaar gerookt heeft. Dat ook Boogie Down ging. Maar we onthouden dat Sascha de boer op gaat. En tot zover weet ik toch vergeten, nietwaar? Ja, zeker. Maar MTD zit nog steeds bij ons in de studio. Zeker. En uh, uh, jongens, zometeen gaan jullie uh, nog uh, uh, zitten voor jullie laatste nummer. Yeah. Maar uh, laten we even kijken voordat jullie uh, ons verlaten naar de toekomst van MTD. Hoe ziet dat er, uh, er zo'n beetje uit? Wat zijn de plannen, uh, nou, laten we zeggen, voor het uh, komende jaar? Het komende jaar, we zijn in ieder geval van plan om een EP'tje te gaan opnemen. En dan echt een album met tien of elf nummers. Uh, dat is eigenlijk een wild idee wat we pas net bedacht hebben. En dat we het heel goed uit willen gevoeren, dus we <lacht> moeten er nog goed over nadenken. Pas net bedacht, dat wil zeggen hier vanavond in <lacht> nee, de studio nee, van nee, Radio een 1? een of twee, drie geleden hebben oh, okay. we besproken over de toekomst en... Uh, ja, en het leek ons allemaal leuk om gewoon een, echt een album te hebben, want ze ja. hebben nou een EP'tje ja. en we hebben dat op de site staan, en, dus maar het, echt een album. Een LP dus eigenlijk, hè? Een LP, ja. een LP, ja. ja. ja, ja. ja want ik wou ja, zeggen, als een LP bij jullie tien of elf nummers zit, dan ben ik heel benieuwd hoe lang een, een, een, een EP, bedoel ik, dan ben ik heel benieuwd hoe lang een, ja, dat een is LP, Nou, we hebben een dubbellaar de eerste. Ja. Ja. Hey, ja. ik, ik hoorde net een klein beetje de hoe, een beetje Pink Floyd. Die jullie net volgens mij aan het soundchecken waren. Hoorde ik zelfs een nummer van Pink Floyd? Of was dat een nummer wat jullie zo meteen gaan spelen, wat gewoon best wel veel... We waren een beetje aan het pielen op dat nummer, ja. Klopt ja. wel, hè? Ja. Oh, gelukkig maar. Dan, dan had ik dat inderdaad wel goed gehoord. Of was dat nieuwe nummer aan het pielen? Het, wat je zo meteen gaat spelen? Ja, ja. Oh, nou, dat, dat, maar klopt. Heb ik, zit ik enigszins in de buurt als ik zeg Pink Floyd, The Who? Uh, ja. Let's Zeppelin ja. Kan ik wel inkomen, ja zeker. Ja, ja en dan ja. Met, met, met jouw piano is het natuurlijk wel zo. Misschien komt dat door de setting hier, maar is het een vrij uitgeklede versie of niet? Eh... Uh... Van, van, van Pink Float bedoel je? Nou ja, het is, het is, ik kan me zo voorstellen dat als je op een podium staat... dat je misschien nog iets elektrischer uit de hoek komt dan dat je hier doet. Ja, zeker. En met drums, hè, dan wordt het sowieso ja. wat een wat heftiger verhaal, zeg maar. Ja. ja. En jouw piano is wel erg belangrijk in het, in het geheel, heb ik het idee. Ja. ja zeker. Want er zitten ook veel solo's in. En dat is toch in de moderne muziek... is er niet meer tijd voor een, een piano-solo van, laten we zeggen... of keyboard in dit geval. Van, nou, wat zal het zijn? Twee minuten heb ik er net wel eentje gehoord, denk ik. Mm -hmm. ja. ja. Is dat een bewuste keuze? Uh, nou, ik schrijf veel pianostukken eigenlijk in eerste instantie uh -huh. en uh, dan gaan we daarna met de band eens dus kijken van hey, ik kan kunnen daar niets mee doen? En, uh, ja, voor de luisteraars is dat misschien niet, niet meteen duidelijk, maar jij bent multi-instrumentalist. Je pakt met een gemak net eventjes uh, linkshandig weliswaar een gitaar op, uh -huh. maar je kiest toch voor de piano? Ja, ik vind allebei heel tof om te doen en ik uh, kies een beetje waar ik op dit moment zin in heb en, uh -huh. Het, het past beide ook bij de band, dus het maakt verder niet zoveel uit dan. Nee. nee. nee. Ik zou zeggen, ga lekker spelen. Jullie laatste nummer ja. nemen gaan we weer om... plaats uh, in uh, de linkerhoek van ons van de studio. Uh, waar alles staat opges opgesteld. En dan gaan wij zo meteen luisteren voor de laatste keer naar MTD, Diederik. Ja, je, je zegt alsof je er een traantje bij gaat wegpinken. Nou, ik vind het... Ik heb genoten vandaag, dat ja, zal ik eerlijk, eerlijk zeggen. Nou, dat, dat mag ook best gezegd worden. Uh, Teun, je hebt ze zelf uitgenodigd. Je mag ook zelf het laatste nummer van ze aankondigen. De laatste koptelefoon gaat op. Uh, gitaar en uh, keyboard worden volgens mij gebruikt, als ik Rob aankijk. Uh, MTD, ze waren vandaag bij ons in de studio... en spelen hun laatste nummer, White's Honey... Get white, honey. I called your name. What I choose, all my blues, they would never sound the same. Seven years of joy, it's all behind me. It's part of the best. Listen to your sister now for. Vandaag Vandaag spelen we bij ons in de studio vier nummers MTD en nu wordt de laatste White Honey het is uh, vijf voor vier. Onze uitzending van Nog Steeds Wakker zit er bijna op. We gaan zo meteen het stokje overgeven aan de mensen die nu al wakker zijn. Wij zijn het nog steeds. Maar dat doen we niet voordat we hebben gesproken met een man... die een belangrijke dag had de afgelopen dinsdag. Johan Flemmix. De immer vrolijke entertainer reisde af naar het paleis van de koningin... om haar een single aan te bieden. Ja. Johan, nacht. Ja, niet wel. Goedemorgen, maar het is nog steeds nachts zijn. En... Vo voordat we heel lang gaan praten over het aanbieden van die single, stel ik voor dat we er eerst even naar gaan luisteren. Okay. Bedankt Voor de mooie jaren lieve koningin. Wij zeggen u vaarwel, maar wel met dit! De... Heeft is het je gelukt om deze single aan de koningin te geven? Niet persoonlijk, het, het was denk ik ook een beetje druk, want ik, ik zag het allemaal wat ministers allemaal aankomen. Dus ik, ik denk dat ze andere verplichtingen of andere zaken hadden, dat ik van, nou, toch niet maar eventjes uh, de belangrijke landzaken als de, als de Singel. Maar ik heb wel het idee dat de koningin even uh, daarna meteen geluisterd heeft, en die weet met die ministers, dat ze toch even denken van, kijk wat ik vandaag gekregen heb, de... en uh, toch even geluisterd Zou, hebben. Zouden ze in een van de vergaderijen tussen een uh, dansje hebben gewaagd rond de tafel? Nou, zie je nee, Benja dat je, doen? Nee, dank je, dat idee heb ik niet, maar ik heb wel het idee dat ze wel geluisterd hebben. Want ik, ik kreeg vandaag trouwens ook weer een, een hele mooie kaart van de koningin. Ook nog een bedankkaart. Ik had er een nieuws gekregen en nu weer in. Dus de koningin is me ook niet, niet vergeten. Ik kreeg nou, wel, ze, zal, wel iets leuks. ze zal u toch onderhand inderdaad wel, uh, wel herkennen en onthouden, in ieder geval. Daar ga ik wel vanuit. Maar u heeft stevige concurrentie, hè? ik heb gisteren de Wereldwijd doorgezien. En uh, daar zag ik uh, Frans Bauer die eventjes uh, een open sollicitatie deed. Deed dat niet onverdienstelijk? Bent u bang voor de concurrentie? Nee, nee, ik vind het prachtig dat iedereen meedoet. Want je hebt nu Koest uh, die het gaat doen. Uh, Frans Bauer. Ik hoorde nu Marco Bussato Die hier ook al gekozen om een liedje te De Tugtries En dan komen nog. En niet te vergeten, ja, Ronnie Tober. Met uh, René Rivat. Dus wat dat betreft, er zijn er nogal wat die, die een liedje maken. Maar ik vind het altijd hoe meer, hoe beter. En het is juist heel mooi uh, dat iedereen aan de koningin denkt. Want ze heeft ook 33 jaar voor iedereen klaar gestaan. Ja, nou, dat is ook wel meer dan één liedje hoor. En we gaan haar bedanken. Dat doen we niet met een uh, groot cadeau uh, in, in, uh, in principe vanwege de tijden van crisis. Ik heb nog één vraagje aan je, Johan, voordat uh, we je ja. zometeen gedag zeggen. We hadden net in het nieuws het overzichtje. Daar hoorden we dat er uh, shirtjes komen waarop Quilf komt te staan over Maxima. Heb je daar iets van gehoord? Uh, ja, ik, ik hoor van allerlei uh, zaken. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat hele positieve dingen en leuke dus dingen... Dus Queen, komen. I like the fuck, vind jij een beetje banaal? Ja, sommige dingen, die, die denk ik van, dat kun je beter gaan verdienen. Ja, ik, ik dacht al dat je zo koningsgezin zou zijn. Uh, nou ja, het is wel uh, iets wat we ter harte moeten nemen. Want je bent tenslotte wel echt een kenner en je volgt het al zo lang. Dank je wel. Jullie ook bedankt en nog een hele fijne nacht. <laughs> Altijd vrolijk, oh, hè? Oh, Heerlijk. Dankjewel. Het is uh, bijna één minuut voor vier en dus is aangeschoven uh, collega Martijn Middel die er vandaag alleen tussen uh, vier en zes achter de microfoon kruipt. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen hè? Klopt. Ja. Uh, wat gaan we doen in Nu Al Wakker? We gaan met een plastic boot varen. Hoe kan dat? Dat is een boot die is geheel gemaakt van plastic afvalflesjes. Volgens mij zijn ze allemaal uit de Amsterdamse grachten opgevist. Lekker. Heb je nog meer voor ons in de uh, We gaan naar Amerika. Heel raar, de fiscal cliff, daar zijn ze recht op afgevaren. Grote bezuinigingen nu, maar wel staat de beurs daar op recordhoogte. Hoe dat zit, vragen we aan uh, Wouter Zantingen. En dat allemaal in je al wakker, terwijl je eigenlijk nog steeds wakker bent. Ja, eigenlijk wel. Hoe, hoe, hoe klink jij zo? Uh... Je ziet er in ieder geval <lacht> nog fris uit. Ja, ik, ik neem het volhouden. kop koffie. komt Tot, helemaal goed. Bent u ook nog steeds wakker, blijf dan luisteren. Tot volgende week. Nog steeds wakker. BNL. Nieuws in de nacht.